8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen, allemaal. De tiplijn meldt misdaad anoniem. Verkoopt die anonieme tips door aan derden. En allerlei organisaties stappen naar de rechter om de inlichtingenwet aan te vechten. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Een frauderende parlementariër op Sint Maarten heeft 18 maanden cel gekregen... waarvan 15 voorwaardelijk, omdat hij opzettelijk onjuiste informatie heeft ingevuld op zijn belastingaangiftes. Chanel Brownbill kreeg ook 240 uur werkstraf. Eerder dit jaar werd in hetzelfde onderzoek op Sint Maarten ook een andere parlementariër opgepakt, Frans Richardson. Hij wordt verdacht van het aannemen van steekpenningen en belastingfraude.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 Het weer tot slot. Volop zon vandaag en nauwelijks bewolking. Het wordt vanmiddag zo'n 20 graden aan zee. En landinwaarts kan het met 26 graden lokaal zomers warm worden. Wel kan het op de stranden wat koeler zijn door een frisse zeewind. En morgen wordt het nog warmer. ANBB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velden. De ochtendspits is toch wat drukker geworden dan uh, gebruikelijk. 285 kilometer staat er nu. Ook zijn het laatste half uur nogal wat ongelukken gebeurd. Maar af en toe gaat er dan ook weer een reishok open, zoals op de A2. Dat probleem met de ladder van Utrecht naar Eindhoven tussen knooppunt Empel en Boksel noord nog wel 7 kilometer en 20 minuten vertraging. Een kapotte vrachtwagen op de A4 richting Den Haag. Daardoor tussen knooppunt Ketelplein en Rijswijk een kwartier vertraging. De rechte reishok is dicht. In het noorden op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Boer Akker en afrit Friese Palen 20 minuten vertraging. Na een ongeluk is daar een reishok dicht. Ook een ongeluk op de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Bodegaven en Meer. een kwartier vertraging. Daar is de linker reishok dicht. A58 Breda Bergen op Zoom. Een half uur vertraging na een ongeluk tussen Roosendaal en Heerde. En een kapotte vrachtwagen nog steeds in de Westerschelde Tunnel. Daardoor is er maar één reishok open in de N62...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 6,5 minuut over 8 is het. De tiplijn Meld Misdaad Anoniem verkoopt misdaadtips per stuk aan derden, blijkt uit onderzoek van de Groene Amsterdammer. Jaarlijks krijgt die lijn voor anonieme meldingen 1,1 miljoen euro aan subsidie, maar dat is niet kostendekkend. En dus verdient de tiplijn een beetje bij met het doorspelen van die informatie naar bijvoorbeeld gemeenten. Titus Visser is directeur van Meld Misdaad Anoniem. Meneer Visser, goedemorgen. Goedemorgen. Het heeft dus met, met geld te maken. Wel, welke kosten zijn dat dan allemaal? Nou, kijk, u moet zich voorstellen, het brengt er allemaal mee... dat wij richting de 100 keer per dag de telefoon op moeten nemen. Dus uh, ja, we hebben een aantal mensen in dienst om onze frontoffice bezet te houden. Nou, daar zit gelijk een groot deel van je kosten natuurlijk, het personeel. Nou, daarnaast moeten die mensen natuurlijk huisvestingen hebben. Uh, we hebben de nodige ICT-voorzieningen, met name ook om uh, zeg maar de veiligheid goed uh, te borgen. En ja, dat leidt gewoon uh, tot een bepaald uh, prijskaartje voor het totaal. Vandaar dus dat verkopen van die informatie. En, en, en ik zei het al, gemeenten dus, maar aan wie verkoopt u dat nog meer? Ja, nou gemeenten, uh, uh, uh, hoe heet het? netbeheerders, uh, die zijn uh, altijd geïnteresseerd in melding, omdat uh, ja, veel van de criminaliteit in Nederland heeft te maken met hennepteelt. En dat gaat eigenlijk altijd weer gepaard met elektriciteitsdiefstal. Dus ook uh, zeg maar de netbeheerders, Alliander, Enexis, dat soort organisaties... die, uh, die ontvangen graag informatie, bijvoorbeeld over hennepteelijen. Uh, we hebben een een, een of twee tal verzekeraars... die uh, in het kader van het bestrijden van verzekeringsfraude... Uh, uh, de ...informatie van ons ontvangen en dan hebben we nog over uh, nou, bijvoorbeeld uh, de, de autoriteit financiële markten... ...de kansspelautoriteit, dus een aantal handhavende instanties die ook hun voordeel uh, doen met informatie van ons. En waarvoor gebruiken zij die informatie dan? Nou kijk, dat, dat zijn dan, die, die hebben ook weer een taak in het opsporen van financiële fouten of dat soort zaken. Dus tips die daarover gaan, ook alleen tips die daarover gaan, die krijgen ze dan van ons. Ik zeg er gelijk bij, het zijn anoniem. Dus het, is altijd, het zijn altijd indicaties, hè. het is niet waarheid zo'n tip. Maar het is een indicatie dat er mogelijk iets aan de hand is. Dus organisaties die die informatie van ons ontvangen, ja, die zullen die ook altijd plus zoals dat heet. aanvullende informatie verzamelen. En pas als dat ze de informatie uit de tip bevestigen, dan pas dat daadwerkelijk acties ondernomen. Nee, goed, er wordt, dus als ik een tip inlever, in er wordt er niet bij gezegd dat hij van mij komt, uh, dat ik in die straat woon en dat mijn telefoonnummer nee. erbij wordt gezegd, zodat ze nog even kunnen bellen nee. om nog wat extra informatie te vragen. Nee, nee dat is precies het hele punt. Hè, zeg het, dus dat is ook gelijk de keerzijde natuurlijk van het fenomeen allerlei melden. We kunnen later dingen niet meer verifiëren. Mensen zijn ook niet meer aanspreekbaar op het feit dat ze als maar geen correcte informatie hebben doorgesteld. Vandaar dat we daar heel zorgvuldig mee om moeten gaan. Ja, want u geeft het uiteindelijk wel uit handen toch? Uh, dus dus dan, ja, dan, dan hebt u er ook geen controle meer over. Ja. ja, nou kijk, we geven het uit handen. In die zin, kijk, we geven het handen aan zomaar iedereen. Het gaat natuurlijk om instanties die uh, bijvoorbeeld zich ook uh, ja, alleen al gewoon simpelweg aan alle wetgevingen. En uh, mochten wij op enig moment de indruk krijgen dat er een partij zou zijn... die het niet wijze met onze informatie dan gaan we natuurlijk ook direct in gesprek ja. aan. Maar voor ja. ons nog hebben we daar geen enkele reden voor. Meneer Visser, de lijn uh, is uh, slecht. Of ik weet niet, er is iets met de telefoon aan de hand... Uh, waardoor u af en toe slecht te verstaan bent. Misschien iets te dicht in de microfoon spreken of uh, oh, okay. uh, niet ja, meer okay, rommelen. Ik, ik doe mijn best. Ik doe ja. mijn best. Nee, want ik, want uh, dat wou ik nog wel vragen. Want bijvoorbeeld gemeenten, wat doen die daarmee dan met die informatie? Ja. Nou ja, kijk, u heeft ongetwijfeld ook de afgelopen tijd wel meegekregen dat bij de aanpak van allerlei vormen van criminaliteit we meer en meer de overtuiging delen. Dat dat niet alleen een strafrechtelijke aanpak kan zijn, maar ook gemeentes spelen een belangrijke rol bij de aanpak van criminaliteit. De, de, de bestuurlijke component wordt dat ook wel genoemd. Ja, en in dat kader vinden gemeentes en burgemeesters het wel ontzettend fijn om ook zelf over primaire informatie te beschikken... om ook die bestuurlijke aanpak vorm te kunnen geven. En u zegt, er komen heel wat tips natuurlijk binnen bij jullie. Is het zo dat de tips waarvoor betaald wordt... Ja. dat die dan in behandeling worden genomen en dat die anderen blijven liggen? Nou, kijk, tips die bij ons afvallen, hè, twee derde van datgene wat bij ons aan de voorkant binnenkomt, zeg ik maar, valt gewoon af. Dus van die honderd keer dat per dag gebeld wordt, blijven er misschien dertig over. Ja, die, die, die brengen wij natuurlijk ook niet in rekening. Want dat is, ja, dat is informatie die niet, niet uh, zeg maar, zinvol is. Maar is, is, zo'n tip wordt gedaan en daar gaat de politie daar toch ook mee aan de slag. Dus blijft daar dan voortdurend een informatievoorziening ook naar die afnemer die daarvoor betaalt? Ja. Nou ja, kijk, het, je kunt het zo zien dat kijk, als zo'n zo tip bij de politie binnenkomt, wordt hij natuurlijk uh, vanuit het, uh, het blauwe perspectief, noemen we het dan ook, uh, bekeken. En dat kan soms toch tot een heel ander resultaat, een heel andere prioriteit leiden, als dat die bijvoorbeeld bij een gemeente binnenkomt en die vanuit zeg maar, het vereniglijk perspectief wordt beoordeeld. Dus vandaar ook dat gemeenten het belangrijk vinden om ook zelf over die primaire bron te beschikken, zodat ze zelf ook, zeg maar, eventueel in inzicht kunnen nemen om met de politie op basis van bepaalde informatie gesprek aan te gaan. Maar wat, wat ik eigenlijk bedoel is dat, uh, want ik begrijp bijvoorbeeld de gemeente Amsterdam, uh, die do doet daar aan mee. Nou, stel dat, uh, dat uh, de gemeente, hoe uh, nou, ze in, in Boerakker, ik hoorde het net in de verkeersinformatie voorbij komen: in Groningen speelt wat, maar die doen niet. Die gemeente die daar aan mee, uh, waar Boerakker onder valt, doet niet mee in dit hele systeem. Het is niet zo dat, ja. dat die tip dan blijft liggen, omdat Amsterdam wel betaalt en de, en de andere gemeente niet. Nee, want die tip uit Boerakka komt sowieso bij, bij de politie terecht. Dat sowieso. Ja. En de, er zit ook nog een prijsverschil tussen gemeenten. Amsterdam betaalt 47.50 per tip. En Utrecht ja. maar de helft. Waar zit dat verschil dan in? Ja, ja, ja dat heeft iets te maken dat het voor ons natuurlijk ook was zijn. Dat we die partnerschappen met die gemeentes aangaan. Dus dat betekent dat we in eerste instantie voor de eerste gemeentes die binnenkwamen. Hè, en Tilburg was een van de eerste gemeentes, maar ook Utrecht was daar vlot bij. Dat we toen nog een bepaald tarief hebben gerekend, op basis van waarvan wij dachten, nou ja, daar zou het geheel sluitend mee kunnen krijgen. Met na de beschouwing bleek dat niet het geval. En We hebben daar ook heel open over gecommuniceerd met de diverse gemeenten. Dus we hebben dat tarief wat op moeten trekken in de loop van de tijd. En de gemeentes die als uh, zeg maar early adapter over aan boord waren... ...die zullen in de loop van de tijd ook het wat hogere tarief gaan betalen. Titus Visser is directeur van Meld misdaad Anoniem. Dank voor het gesprek en excuses voor de slechte lijn. Maar tussen het getoeter en gepiep door konden we zijn verhaal toch nog een beetje volgen. Bits of Freedom stapt met andere privacyclubs en bedrijven naar de rechter. Dat gaat dan tegen de wet op de inlichting- en veiligheidsdiensten, de WIF. Over twee weken gaat die wet in, maar, zeggen de bezwaarmakers... die WIF is in strijd met de mensenrechten. David Korteweg, goedemorgen. Goedemorgen. Van Bits of Freedom. Eerst was er dus dat referendum. Nou, uitkomst weten we. Hè. En nu dus de rechtszaak. Waarom? Ja, uh, waarom dat is eigenlijk heel, uh, heel duidelijk? Kijk, het kabinet heeft naar aanleiding van de uitslag eigenlijk aangegeven dat ze de wet gewoon per 1 mei uh, ongewijzigd in werking laten uh, treden. En dat er dan op termijn uh, nog wel wetswijzigingen gaan komen. En wij vinden dan uh, die volgorde uh, die klopt niet. Want uh, die wet zoals hij nu in werking gaat treden, die is gewoon in strijd met de grondrechten. En nu krijgt het uh, parlement, dus de Eerste en Tweede Kamer, eigenlijk nog niet de kans om zich over die wetswijzigingen te buigen... en ervoor te zorgen dat die wet gewoon nog aangepast wordt... zodat die niet meer in strijd is met de grondrechten. En, en los daarvan, die toezeggingen die zijn gedaan door het kabinet... die vindt u ook niet voldoende? Dat klopt, ja. Dus, uh... Uh, maar uiteindelijk is het natuurlijk... Hè, kijk, omdat het wetswijzigingen zijn... is het uiteindelijk aan de Eerste en Tweede Kamer... om daar nog een orde over te vellen. Hè, dat is gewoon het wetgevingsproces waar ze doorheen moeten gaan... Maar die kan zeg maar, dat, het, dat, heeft nu nog niet eens, dat heeft nu nog niet eens plaatsgevonden. En dat komt waarschijnlijk pas ergens na de zomer. Of dat, is, ja. Ja, dat, dat weten we nog niet helemaal zeker. Wel, die wet wel. Gewoon per 1 mei werkt ja. Dus die inbreuk, die vindt gewoon in principe vanaf 1 mei plaats. Ja, maar dat, dat wisten we van tevoren al. Maar stel nou stel dat het, dat het morgen wel zou zijn ingevoerd, die wetswijzigingen... dan zou u ook naar de rechter zijn gestapt. Want u vindt die, die toezeggingen niet genoeg. En dat hangt ervan af hoe die wetswijzigingen gaan uitpakken. Kijk, als die uiteindelijk ervoor zorgen dat hè, de, uh, die pijnpunten echt uit worden gehaald. die gewoon nu in strijd zijn met, uh, met de grondrechten en met internationale verdragen. het gaat dan echt om dat, hè, dat ongerichte karakter om gegevens te verzamelen. Uh, onder andere met zeg maar, die, uh, bevoegdheid, zeg maar, de, de sleepnetbevoegdheid. waar het veel over is gegaan tijdens het referendum. Ja. Kijk, als dat echt, echt nog goed wordt uh, verbeterd. Uh, dan wellicht is dat niet nodig. Maar uh, kijk, als dat gewoon echt blijft bij hetzelfde... Ja, dan, dan, uh, we alsnog, dan, dan zal er mogelijk nog een nee. bodemprocedure volgen. Ja. Maar goed, u zegt uh, al die wetswijzigingen... die moeten eerst gewoon uh, die moeten eerst worden opgenomen in die wet, die wijzigingen... en dan pas moet die ingevoerd worden. Dus daarom vindt u dat de wet niet per 25 mei ingevoerd kan worden... en moet worden uitgesteld? Ja, dat is per 1 mei, 25 mei voor de, de privacy, de privacy ja. uit Europa... Um, nee, maar per één maar inderdaad treedt gewoon die, he, de, eigenlijk de rest van de wet in werking. En wij vinden dat een aantal onderdelen uit die wet... waar juist ook al die kritiek op zag bij het referendum... en, en die volgens uh, deze coalitie van organisaties ook gewoon in strijd is... met uh, onder andere het Europese Verdrag voor de Rechten van de Mens... dat die onderdelen niet uh, in werking treden... zodat de Eerste en Tweede Kamer zich daar nog gewoon over kunnen buigen. Ja, duidelijk. Dank voor de uitleg. David Korteweg is dat van Bits of Freedom. Dan nu een overzicht van het nieuws in de andere media.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 Een sigarettenfabrikant moet negen boetes betalen... omdat er exclusiviteitsafspraken zijn gemaakt... met Nederlandse studentenverenigingen. Het gaat om Japan Tobacco International. Dat sprak af dat er alleen Camel en Winston sigaretten... in hun automaten in de sociëteit kwamen. Volgens de NVWA gaat het om illegale sponsoring. En trouw schrijft dat de boetes in de miljoenen kunnen lopen. De studentenverenigingen, waaronder Unitas Amsterdam... en het Rotterdamse studentencor, blijven buiten schot... omdat de NVWA zich in de beboeting richt op degene... Die sponsort. Voor het einde van het jaar moet er een landelijk dekkend netwerk zijn. van drones. die 24 uur per dag. zeven dagen in de week ingezet kunnen worden bij branden. Dat zegt het Brandweerkorps Twente in de Telegraaf. Dat korps zet al sinds 2016 drones in bij hulpverlening. Drones zijn vooral handig bij het in beeld krijgen van brandhaarden. het verkennen van toegangswegen tot de brand. en het opsporen van mensen die mogelijk in het nauw zitten. De echtgenoot van de onderzoeksjournalisten... die in oktober vorig jaar in Malta gedood werd door een autobom... zegt dat de opdrachtgever van die aanslag beschermd wordt. In een interview met The Guardian zegt de man van Daphne Caruana Galicia... dat politieke belangen het politieonderzoek blokkeren. Hij is bang dat degene die de opdracht voor de moord gaf... nooit voor de rechter zal komen. Volgens hem wil de regering niet weten wie er achter de aanslag zit... omdat hij vermoedelijk dicht bij de regering zit. Momenteel zitten drie mannen vast voor de aanslag... Zij ontkennen dat ze betrokken zijn.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 uh, dus die bedreiger knap vond toen ze hem zag. I was mean he looks like an actor was En op internet vinden veel mensen dat de man op die tekening verdacht veel lijkt op American football Tom Brady. Hoeveel kilometer, Jolanda? Uh, 275 kilometer, maar ik noem even apart de N62, want dat is toch een probleem aan het worden. Dus de weg Borstelen richting Gent, daar staat een kapotte vrachtwagen, die wordt pas na de spits geborgen. Tot die tijd is in de Westerschelde Tunnel maar één rijstrook open en dan loopt het behoorlijk vast. Tussen Borstelen en de Westerschelde Tunnel nu 5 kilometer met meer dan een uur vertraging. Wat verder speelt is een ongeluk in het noorden... met vijf auto's op de A7. Groningen richting Heerenveen. Tussen Leek en Af het Friese Palen 40 minuten vertraging. Daar is één rijschok dicht. Gaat nog een half uurtje duren. En de A12 Den Haag richting Utrecht. Tussen Gouda en de een 40 minuten vertraging. Ze zijn al aan het bergen. De linker rijstrook is dicht. Tien minuten voor half negen is het. De Amerikaanse president Donald Trump heeft gisteren... tijdens een ontmoeting met de Japanse president Abe... een verrassende mededeling gedaan. We've also Talking to North Korea directly. We have had direct talks at very high levels. Extremely high levels. Ja, Amerika heeft dus besprekingen gehad met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Op het allerhoogste niveau, zegt Trump. En intussen is ook bekend geworden hoe hoog dat niveau dan was. Het was namelijk Mike Pompeo, toen nog de baas van de CIA. Tegenwoordig is hij minister van Buitenlandse Zaken. Correspondent Arjen van der Horst vertelt erover.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 Ja, Trump vond het heel bemoedigend dat uh, Noord en Zuid-Korea die toenadering hebben gezocht. Ze hebben, ze, ze hebben mijn zegen zei die. En hij sprak ook de hoop uit dat na al die jaren voorgoed een einde komt aan het conflict. North Korea is coming along. South Korea is meeting and has plans to meet with North Korea to see if they can end the war. En they have my blessing on that.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 Could've never had it all We had to hit a wall So this is never inevitable withdrawal Even if I stop one of you And perspective for shit's true I'll be some next man's other woman So I can't blame I myself again Should just be my own best friend I fuck myself in the head with a stupid man He walks away The sun goes This ain't no regrets, and no emotion, no death. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history, the shadow covers me.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 Goedemorgen, Jurgen. Ja, jij weet natuurlijk al ver van tevoren wat voor weer het wordt. Uh, heb je je kleding daar nou ook op aangepast vandaag? Korte broek? <laughs> wat denk je? Ja, uiteraard. We zijn natuurlijk netjes, maar uh, zomers gekleed. Kinderen ook zomers naar buiten gestuurd. Maar vanochtend nog wel even de benen bedekt. Want het was koud op dit moment nog. 10, 12 graden. Dan wil je nog niet echt in de korte broek buiten zijn. Maar vanmiddag dan kunnen uh, echt de zomerkleren aan. Korte broek, t-shirtje, jurk, rok. Wat je maar wilt, uh, wat je maar fijn vindt. Vol op zon. Het wordt de warmste 18 april sinds 1968, dus dat is 50 jaar geleden. Ik denk dat we het record van Maastricht, 28,9 graden, niet gaan halen. Ik denk dat we ongeveer op zo'n 26 graden uitkomen. Dus uh, de warmste in 18 april staat op 1949, nog langer geleden. Maar we komen dus wel boven die van 1968 uit. Dus uh, een bijzonder warme dag voor deze tijd van het ja. jaar. En dat houden we dus ook nog even dit weer de komende dagen... Nou, morgen doen we er nog een schepje bovenop. Dan komen we wel rond de 28 graden uit. Dus dat wordt zeker een uh, datumrecord. De dag daarna doen we weer een klein stapje terug. Maar is het ook nog volop zomers. Zeker in het binnenland. Want uh, in het binnenland wordt het eigenlijk de komende dagen... gewoon rond de 25, 26 graden. En het zonnige weer houden we zelfs tot en met zondag. Dus wat dat betreft prima vooruitzichten. Enige maar en ma die er eigenlijk is... is als je dicht bij zee zit of dicht bij het IJsselmeer. Als dan de wind over het water komt... dan uh, merk je toch dat het duidelijk nog april is en uh, geen juli, dan koelt het flink af. Het water is uh, van het IJsselmeer ongeveer 12 graden, van de zee 8 graden. Dus windje over het water betekent uh, fors lagere temperaturen. Dankjewel Michiel Severin. En hoe is het dan op de weg? Jolanda van de Velden. Wel, voor een woensdagochtend is die toch wel redelijk druk. De spits, 250 kilometer staat er nu. Zijn ook uh, flink wat bijzonderheden. Een kapotte vrachtwagen op de A4 Rotterdam-Den Haag. Bij Rijswijk ruim een kwartier vertraging. Daar is één reisrook dicht. In het noorden op de A7 Groningen richting Heerenveen. Tussen Leek en Afrit-Friese Palen drie kwartier vertraging. Daar is ook een reisrook dicht. De A12 Haag richting Utrecht. Daar is alles weer open. Maar het gaat heel langzaam tussen knooppunt Gouw en de Meern. Ruim 40 minuten vertraging. In Zeeland, de tunnel richting Gent... is nog steeds maar één reisrook open. Meer dan een uur vertraging daar. En een ongeluk op de N279, Den Bosch richting Roermond. De weg is dicht tussen Berdikum en Heeswijk-Dinter.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 Vijf en een half een minuut over half negen. Dit is het NOS Radio 1 Journaal. Straks uh, na half tien op deze zender Spraakmakers met karel johan de Zwart. Karvel, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En standpunt reel. Ja, de AOW-leeftijd van mensen met een zwaar beroep moet omlaag. Dat is de stelling vanochtend. Nu is het zo dat voor iedereen uh, die AOW-leeftijd natuurlijk gefaseerd omhoog gaat. Hè. En in 2022 zal die 67 jaar en drie maanden zijn. Nou, de gedachte is dat dat vanwege de vergrijzing... alles allemaal niet meer te betalen is. Maar de vakbonden en de werkgevers in de bouw... hebben nu de handen ineengeslagen en willen zich hard maken in Den Haag... voor een eerdere uitkering van die AOW voor mensen met zware beroepen. Na 45 jaar op de bouwplaats is het wel zo'n beetje opnamelijk. Dat is de gedachte. Dachten. Nou, voor de bouw kun je daar iets bij voorstellen, maar wat zijn eigenlijk andere zware beroepen en hoe weet je hoe lang iemand dan precies gewerkt heeft? Kortom, er zitten nogal wat praktische bezwaren en haken en ogen aan dat pleidooi. Vindt trouwens ook minister Koolmees van Sociale Zaken. De stelling vanochtend: de AOW leeftijd van mensen met een zwaar beroep moet omlaag. 0801101 en stemmen kan via stand.nl. Ze was de vrouw die stond achter twee presidenten van de Verenigde Staten, zou je kunnen zeggen. Haar man George en zoon George W, de voormalig first lady Barbara Bush. Zij overleed vannacht, 93 jaar is ze geworden en ik praat erover met Ruth Oldenziel, Amerika-deskundige. Mevrouw Oldenziel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat was Barbara Bush voor vrouw? Nou ja, ze wilde zelf in ieder geval herinnerd worden als uh, de vrouw, echtgenoot, moeder en grootmoeder. Uh, en de, ze staat eigenlijk voor een uh, traditionele vrouw. Uh, daar was ze trots op. Uh, ze komt natuurlijk van de generatie van na de oorlog uh, waarin uh, vrouwen zo spoedig mogelijk uh, trouwden uh, om uh, de man te ondersteunen. En dat heeft ze met enorm veel verve gedaan... Maar eh, om te zeggen dat ze alleen maar de vrouw was, dan dat, dat moeten we toch wel iets nuanceren. Ze dus was vooral ook de matriarch van een politieke clan. En dat is de, de clan Bush, die in ieder geval uh, een, twee presidenten heeft uh, opgeleverd en ook nog een uh, gouverneur. Uh, en uh, dat is eigenlijk wie zij is. Ja. Zij is de, degene die. Uh, ja, u zei het al, achter uh, twee presidenten stond. Um, dat wil zeggen, ze was niet een Nancy Reagan. Hè? Nancy Reagan was echt de vrouw die uh, achter de troon stond en ook politieke invloed had. Grote politieke invloed. Sommigen zullen zeggen dat ze eigenlijk co-president was. En ze was, uh, Barbara Bush was ook de uh, voor. Uh, Hillary Clinton, de vrouw die zei van nou ik ga geen koekjes bakken. Uh, uh, en de ondersteunende vrouw zijn. dus er was wel een, een, een vrouw in de jaren tachtig die uh, voor sommigen een zeer ouderwets was. En voor anderen uh, de geslepen politica die uh, in het publiek in ieder geval nooit iets zei. Nee. Nooit uh, laten we even een klein stukje van haar luisteren. Dit, dit is tijdens een speech ja. voor een groep vrouwelijk afgestudeerde studenten in Ja, ze zegt: wie weet zit hier iemand tussen die mij ooit opvolgt. En ik wens hem succes. Met andere woorden, dan zou er een vrouwelijke president zijn. Dus dat, dat sprak zich dan ook wel over uit. Ja, nou ja, dit, dit moet even in context. Het was uh, heel controversieel dat zij uh, kwam spreken. Er waren protesten geweest van vrouwelijke studenten die zeiden van... waarom nodigen we haar uit? Zij is toch absoluut geen voorbeeld voor, uh, voor ons als zelfstandige vrouwen. We praten nu over 1990. En hoe lost zij dat op? Door uh, op deze manier te zeggen... nou, misschien zit er wel iemand hier uh, die uh, uh, straks de president gaat ondersteunen. Ik wens hem veel, uh, veel sterkte. Ja, dat is haar te voeten uit. He, ze, uh, ze, stond, uh, ze stak niet onder uh, stoel of banken dat ze trots was op haar rol als ondersteuning. Maar ze wist ook heel goed hoe ze politiek hiermee moest omgaan. Uh, een, uh, een ander voorbeeld is dat ze op een gegeven moment met Geraldine Ferraro dat was dan de eerste uh, vrouwelijke uh, vice presidentkandidaat voor de Democraten uh, daar was ze nou nogal uitgekomen. Uh, Gesproken over, zei van nou, ik vind uh, van haar uh, iets. Uh, het rijmt op rich. Nou, dan kon iedereen zeggen dat het natuurlijk bitch was. En toen zij zei zij: nee, ik bedoelde dat, uh, dat ze een witch was. Nou, dat, dat, zij, dat, dus het had een hele scherpe tong. En als je uh, de zoon daarover hoort, en dat is wel interessant, hè? George, die zei: ja nou, het was eigenlijk. Barbara Bush die de broek aan had. En uh, dat is ook natuurlijk niet verwonderlijk, want zij. Uh, de, haar, zij haar man uh, was heel druk met politieke carrière uh, en was er eigenlijk nooit. Dus zij stond er in die zin wel alleen voor dat ze een groot gezin had met uh, alles drop en rand. En uh, ook. Uh, zijn, geloof ik, 25 keer verhuisd. Dus ik kan je wel voorstellen wat dat voor een organisatie eh, ja. ook was. Maar dus aan de ene kant had ze een beetje dat, nou ja, dat liedje van Tammy Wynette, Stand By Your Man vooral. En ja. aan de andere kant had ze toch wel gebruikt, dus wel haar invloed, maar strad daarmee niet zo op de voorgrond, zou je kunnen zeggen. Uh, waar heeft ze zich de laatste jaren dan nog mee bezig gehouden? Ja, ze was de, de, ook de, de vrijwilligse uh, die zich voor alles inzette. Vooral voor dialectie uh, en, en, en ook voor uh, burgerrechten. Daar heeft ze zich dan ook in gezet. Maar ik denk dat het vooral karakteriseert dat ze uh, heel politiek uh, uh, wel actief was... maar zich nooit politiek uitsprak. En dat is natuurlijk ook een kunst. En dat was ook precies de kunst die van haar verwacht werd in, in die rol... Ja, 93 jaar geworden. Barbara Bush dus. De vrouw die achter twee presidenten stond. Dat hadden we geconstateerd. Dank voor de uitleg over haar. Rut Oldenziel, hoor u. Amerika-deskundige. Gaan we nog even naar India. In de hoofdstad New Delhi. Protesteren vandaag naar verwachting honderden Dalits... tegen ongelijke behandeling. Dat is in zo'n miljoenenstad misschien niet een heel groot protest... maar landelijk vormen die Dalits bijna een vijfde van de Indiase bevolking. Ze zijn de allerlaagste groep in het hindoeïstische kastensysteem. Hoewel kastendiscriminatie verboden is... wordt er gemiddeld nog honderd keer per dag aangifte gedaan... van discriminatie en geweld tegen Dalits. Maar een groeiende groep, zelfbewuste, hoger opgeleide Dalits... pikt dat niet langer die misstanden.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 Dr. Bierra, Biemra, Bergiki, Mort de Catherine, Jorge, Ville Salina, Moor de Stap, En ook bouwen ze in Elk Dorp een standbeeld van Bimraal aan Bedkar.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 Zegt deze professor, uh, Vivek Omar. en sociale media... heeft echt een verbindende en mobiliserende kracht van een nieuwe Dalit middenklasse... die hoog is opgeleid en vol zelfvertrouwen zit. Bijdrage was dit van onze correspondent in India, Aletta André. En dan nu nog wat opvallende zaken uit de andere media. De ouders van twee kinderen die omkwamen bij de schietpartij... op de Amerikaanse basisschool Sandy Hook... slepen radiopresentator Alex Jones voor de rechter. Die verkondigde al vijf jaar lang dat het drama waarbij twintig kinderen omkwamen een hoax is en de ouders acteurs waren. RTL Nieuws schrijft daarover. De ouders willen een schadevergoeding van Jones van meer dan een miljoen dollar. Ze zeggen dat ze keer op keer door Jones geconfronteerd worden... met de beschuldiging dat ze de dood van hun kinderen in scène zouden hebben gezet. Ook ontvingen ze doodsbedreigingen van luisteraars van Alex Jones. De ark van Noach is opnieuw getroffen door rampspoed. Vanochtend brak er brand uit op het drijvende Bijbelmuseum. Die ontstond tijdens reparatiewerkzaamheden, meldt de stentor. De ark werd gerepareerd nadat de boot in januari voor een ravage zorgde op Urk. De ark raakte tijdens een storm los en knalde tegen verschillende zeilschepen aan. En eerder raakte de boot ook al op drift. En in Australië is hilariteit ontstaan op internet over een café dat een ontbijt verkoopt van twee geroosterde boterhammen met boter en veggie mite. Een typisch Australisch ontbijt, dus op zich niet gek. Maar er wordt 7 dollar voor gevraagd. En vooral de manier waarop het geserveerd wordt is nu op sociale media onderwerp van talloze grappen. De boterhammen liggen op een plank met daarnaast een klodder van de veggie mite kunstig uitgesmeerd. En ook een mooi bolletje roomboter ernaast. Totaal onzinnig en idioot. Dat is een bezoeker die er een foto van op Instagram zetten met daarbij de hashtag notmyvegemite. Die hashtag wordt nu veel gebruikt en is trending, schrijft The Guardian allemaal. Jolanda, files. Files, wel gelukkig neemt het aantal files en ook het aantal kilometers uh, wat af. Uh, goed nieuws over de A7 Groningen richting Heerenveen. Alle rijstroken zijn weer open. Tussen Leek en Marum nog een uh, klein half uur vertraging... Op de N62 Borselen richting Gent blijft het langzaam gaan bij de Westerschelde-tunnel. Reken op een uur vertraging, daar is maar één reishok open. En een ongeluk op de N205 Haarlem richting Nieuw-Vennep. Tussen Heemstede en de aansluiting met de A9 zat 5 kilometer met 35 minuten vertraging. Het weer ziet er lekker uit voor vandaag. En ook de komende dagen dus toepasselijke muziek nu van Jinjin Ninja. dus een ginger ninja was dat. Het is dus, uh, negen minuten voor negen. Bijzondere aankoop van het Noord-Brabantse Museum. Deze ochtend presenteert dat museum... Stilleven met flessen en schelp. Van de schilder Vincent van Gogh. Charles de Mooi, goedemorgen. Goedemorgen. En gefeliciteerd, want u bent vast blij met deze aankoop. Ja, het is een geweldige aanwinst voor het museum. Leg eens uit, wilt u het al heel graag hebben? Nou, is, uh, we hoorden het in, uh, in februari uh, dit jaar... dat het uh, te koop zou komen op de TFAF in, uh, in uh, Maastricht. En we zijn onmiddellijk met de verkoper in contact getreden... om te kijken of we het voor het museum zouden kunnen aankopen. Uh, het was een uh, behoorlijk hoge vraagprijs. Uh, het begon met 3,5 miljoen. Dus het heeft even geduurd... eer we tot overeenstemming kwamen met de verkoper. Dat had u niet liggen? Uh, nee, en wij vonden bovendien een, een te hoge prijs voor dit werk. Waar bent u op uitgekomen? We zijn uitgekomen op 2,5 miljoen, wat nog steeds een pittige prijs is... maar wat wel voor een werk als dit uh, een, een goede prijs is. Want leg eens uit, waarom, waarom is dit zo bijzonder, dit stilleven met flessen en schelp? Nou, op de eerste plaats moet ik zeggen, wij, uh, we zijn het noord Museum en wij willen graag een representatief overzicht uh, tonen van de belangrijkste kunstenaar die Brabant heeft voortgebracht, Vincent van Gogh. Uh, dat betekent dat we de afgelopen jaren uh, behoorlijk wat schilderijen bij elkaar hebben gebracht uh, uit uh, particuliere collecties, uit de museale collecties van de collega's van het Van Gogh Museum, bijvoorbeeld het Rijksmuseum. En, uh, maar wij wilden er ook in eigen bezit hebben. En uh, toen hebben we de afgelopen uh, jaren, in 2016 en 2017, konden we allebei een werk kopen. Eerst een aquarel, de, de Pastorietuin in Nune, uh, waar hij de tuin van zijn moeder heeft uh, vastgelegd. Uh, vorig jaar uh, zagen we kansen om een uh, schilderij te kopen van de Kolse watermolen. Een watermolen die nog steeds bestaat in de omgeving van Nune. Uh, dat was heel bijzonder dat dat voor de tweede keer uh, lukte. Ja, en toen kwam dit schilderij voorbij en toen dachten we, ja, dit zal wel niet lukken, want ja, drie achter elkaar, dat is, dat is te veel van het goede. Uh, maar uh, dit werk is voor ons zo interessant, omdat het een stilleven is en we hebben nog geen stilleven uh, erbij. En juist stillevens waren in de Brabantse periode van vroeg heel belangrijk voor hem, want hij vond dat een goed kunstenaar in staat moest zijn om een goed stilleven vast te leggen. Um, hij gaf op dat moment les aan uh, uh, drie amateurs uit Eindhoven. En een van die amateurs, Anton Hermans, die was, in de, die was welgesteld. Die uh, was gepensioneerd goudsmit. Had een grote villa laten bouwen. En daar had hij ook een grote collectie antiquiteiten, zoals hij dat noemde. En uh, Van Gogh vond dat heel interessant. Hij schrijft daar ook uitgebreid over aan zijn broer Theo. Uh, en hij mocht een aantal van die objecten uit die verzameling van die Hermans lenen. En die heeft hij dus op dit schilderij ook... Uh, vastgelegd En daarmee kon hij uh, oefenen in uh, materiaalweergave... en in formaat en een onderlinge positie. En als ik dit schilderij zou beschrijven... dan zie je dus een, een, ja, een donkere schilderij. Het is een Brabantse periode waarop uh, een, een inktfles, zoals Van Gogh die zelf gebruikte voor zijn inkt... een steengoedkruik, een uh, rookstel, een, uh, een, een vaasje met sigaren... Uh, uh, een vaasje met uh, zwavelstokjes... en heel opvallend een uh, glanzende uh, tijger -kauri schelp En dat is een schelp zoals kunstenaars die al vanaf de 17e eeuw... Uh, weergaven om juist te oefenen in de bolling, in de glans... in de gevlekte mm -hmm. huid van die schelpen... En dat maakte dus een heel interessante schilderij voor ons. Maar het was voor Van Gogh dus ook een beetje een, een test voor hemzelf eh, toen hij dit maakte... Ja, hij heeft er in die periode, in zeg maar een klein half jaar tijd, heeft hij er negen geschilderd. En dit is een van de beste uit die periode. En ja, voor hem gaf dat ook aan dat hij in staat was dit soort werken te maken. En hij zal het stilleven dan ook in de rest van zijn overigens korte leven nog blijven beoefenen. Ja, nou, vanaf nu dus te zien bij jullie daar. En u hebt net verteld over dat bedrag. Hè? Ik begrijp dat u daar ook een lening voor hebt moeten afsluiten met de provincie. En uh, er kwam een bijzondere schenking. Dat hielp ook mee. Ja, wij hebben, uh, een paar jaar geleden hebben wij een, een, een deel van de erfenis gekregen... van een man die uit Den Bosch kwam. Na een leven van reizen, uh, verblijven in Amerika... werk in Amerika, in Indië... Uh, weer terug is gekomen naar Brabant. En volgens een, zijn broer is hij uh, op bezoek geweest... in het noord brabants museum. En vond dat zo uh, fantastisch... dat hij het onmiddellijk in zijn testament heeft uh, opgenomen. En van dat gegeven... Uh, gedeelte wat wij van zijn erfenis hebben gekregen... hebben we ook bij deze aankoop kunnen leggen. Waardoor we in staat zijn om ook dit schilderij te kopen. Ja, zo werkt dat dus. Want uh, ja, zelf een potje en dan dit soort bedragen betalen... dat uh, is er gewoon niet meer bij voor een museum. Uh, gelukkig krijgen wij jaarlijks een bijdrage van de Bank Giro Loterij. Van een opbrengst van de loten van mensen die meespelen voor de Bank Giro Loterij. En ja, samen met uh, schenkingen van onze sponsoren. Van particuliere en, en zakelijke uh, sponsoren. En, deze, en de, dit, dit uh, legaat. Dat alles bij elkaar maakte dat wij nu op dit moment een uh, miljoen uh, op tafel kunnen leggen. En met die lening van de provincie uh, kunnen we dat op, zullen we dat op termijn terugbetalen. Ja. En dan. Uh, Wordt... Dan kunnen we misschien weer iets nieuws kopen. Ja, het wordt vandaag aan de media gepresenteerd. En wanneer mag het publiek uh, dit schilderij bewonderen? Uh, we laten het eerst uh, nog restaureren. Het is uh, overigens in goede conditie, maar het is, uh, het is vuil. Uh, het is, uh, in de loop der tijd is het uh, uh, gerestaureerd. Maar die verf die is weer verkleurd op een andere manier dan het origineel. Dat laten we dus allemaal restaureren. En dan is het vanaf het najaar weer te zien voor het publiek. Goed zo. In het Noord-Brabants Museum. Dank voor de uitleg. Charles de Mooij was dat, de directeur daar. horario en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 NTO Radio 1